Zes uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Tanja Nijmeijer gaat in Havana namens de FARC onderhandelen... over vrede met de Colombiaanse regering. Dat melden Colombiaanse media. De Nederlandse sloot zich tien jaar geleden aan bij de communistische FARC. In een vraaggesprek met haar, dat gisteren op een FARC-site werd geplaatst... zegt ze dat ze nog steeds volledig achter de standpunten van de beweging staat. Dat ze op het laatste moment aan het onderhandelingsteam is toegevoegd... zou bij de Colombiaanse regering slecht zijn gevallen.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 Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is dus maandag 15 oktober. Goedemorgen. Over de varken, Tanja Nijmeijer hoort u zo meer... van onze correspondent Mark Bessems. Vluchtelingenkampen langs de Syrische grenzen raken vol. De directeur van UNICEF was in een van de grootste kampen. We praten er zo over met Jan Bouken-Weibrandi. En de onderhandelaars voor een nieuwe regering... beginnen aan een cruciale ronde in de besprekingen. Joost Vullings vertelt zo meer over de kwesties. En een van die gevoelige zaken is de bezuiniging op defensie. Jasper van Dijk van de SP is voor extra bezuinigen. Ruud Vermeulen van de Militaire Vakbond voor Hoger Personeel... is tegen. Straks een discussie. En Joris van Poppel vertelt... ...wat meer over de Belgische gemeenteraadsverkiezingen... ...en gaat in op de consequenties. We de recordpoging van Felix Baumgartner nog na. U hoort hem straks nog een keer vallen. Ja, en over zijn vrije val. En een de parachute praten we met Harry Wiggers... ...van de Vereniging voor de Luchtvaart. De Nederlandse handelsdelegatie staat op het punt van vertrekken... ...naar Noord-Korea. We vragen zo'n delegatielid wat ze daar gaan doen. We spreken ook de politie over het voorkomen van Project X-feesten. En een nieuwe groep verdachten van Haren komt vandaag voor de rechter. Het proces tegen de bemanning van de Costa Concordia begint vandaag. En de suikerbiet is weer helemaal in. Ja, in het Radio 1-journaal. Dat er weer. Tot half tien kunt u ons horen, ook via internet. Ga dan naar nos.nl. De Nederlandse Tanja Nijmeijer, hoe hoorde het net... gaat namens de rebellenbeweging FARC onderhandelen met de Colombiaanse regering. Volgens Colombiaanse media is ze op het laatste moment toegevoegd... aan het onderhandelingsteam dat later deze week in Cuba met de gesprekken begint. Nijmeijer zou al in Havana zijn. Het nieuws komt op hetzelfde moment dat er een radio-interview met de farc strijdster naar buiten is gekomen. Ze begint dit gesprek met een groet in het Nederlands. Ik wil ook graag een, een groet in het Nederlands uitspreken voor het Nederlandse volk... Eh, die misschien op de hoogte zijn van de situatie in Colombia. Het gesprek was te horen op een propagandazender van de FARC. Ruim een kwartier heeft Nijmeijer het over de vredesonderhandelingen... maar niet over eigen deelname daaraan. Op de vraag of de onderhandelingen kans van slagen hebben... antwoordt ze dat de regering zal moeten hervormen. Het is onduidelijk waar en wanneer het interview met Nijmeijer is opgenomen. De interviewer zegt dat het fragment van 8 oktober is. De Vlaamse nationalisten hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen in België een flink gewonnen. In vrijwel elke gemeente boekte de nva winst. Vaak ten koste van de andere nationalistische partij het Vlaams Belang. Verloor dus flink die partij. Het gezicht van de NVa is de populaire Bart de Wever, die zelf burgemeester van Antwerpen wordt. In zijn overwinningstoespraak koos hij voor een verzoenende toon... na de bikkelharde campagne van de afgelopen weken. Het is uitdrukkelijk mijn bedoeling om burgemeester te zijn van alle Antwerpenaren. Ook van de Antwerpenaren die niet voor de NVA gekozen hebben. Ik begrijp dat velen van hen vandaag ongerust zijn... zeker na de harde campagne die we hebben gekend. Ik kan hen geruststellen, wij hebben de doelstelling... Antwerpen te verenigen, leiding te geven aan deze stad... de mooiste stad van de wereld. Ik dank u allemaal. Maar dat betekent ook het einde van het tijdperk Patrick Janssens... die sinds 2003 burgemeester van de stad is. We hebben de voorbije tien jaar denk ik heel hard gewerkt. We laten een betere stad achter dan degene die we gevonden hebben. Maar er was iemand nog beter vandaag. Meer stemmen gehaald. Felicitaties voor Bart de Wever. Het waren lokale verkiezingen, maar ze gingen toch ook over de landelijke politiek. Want meer onafhankelijkheid voor Vlaanderen, daar is het de NVA uiteindelijk om te doen. Correspondent Joris van Poppel legt het uit. Bart de Weveren zei, mijn partij is nu duidelijk een, een brede volkspartij geworden. Een partij die voor veel meer staat dan alleen Antwerpen en alleen zijn persoon. Dat betekent dat over twee jaar bij de nationale verkiezingen die partij waarschijnlijk ook heel groot gaat worden. Hun doel is dan zo groot te worden dat de Walen, de franstaligen in België, er niet meer omheen kunnen. En dat ze Vlaanderen echt meer onafhankelijkheid moeten geven. De Wever wil met premier Di Rupo praten over de omvorming van het Belgisch staatsbestel tot een confederatie. Dat zal dan een verbond moeten zijn tussen twee onafhankelijke staten, Vlaanderen en Wallonië. 2014 zal dat ongetwijfeld de inzet zijn van de campagne, want dan zijn er weer landelijke verkiezingen in België. Eindelijk heeft hij tand toch geflikt, de Oostenrijkse parachutespringer Felix Baumgartner. Na twee uur, een twee uur durende ballonvlucht sprong hij vanaf 38 kilometer hoogte naar beneden. En kwam veilig op twee voeten terecht. So, under, under parachute now. Did he break the speed of sound as he hoped? Here he's coming. And there you can see by the approaching shadow. He's just about there and he's down on the earth. So, The world record holder. Bam Gardner brak gisteravond drie records. Hij maakte de hoogste bemande ballonvaart ooit. Hij waagde de allerhoogste parachutesprong en hij is de eerste parachutist die de geluidsbarrière heeft doorbroken. Maar al die records vond hij op die hoogte helemaal niet zo belangrijk. When I was standing there um, on top of the world you become so humble. You do not think about breaking records anymore. You do not think about Um, gaining scientific data. is in Levend naar beneden komen, daar gaat het om. En dat is hem gelukt. Maar wel met zijn drie records. Die pakte hij af, was een begeleider, Joe Kittinger. Nou, het gediende was vooral trots op zijn pupil. Een zijn betere kan niet gevonden dan Felix Baumgartner. Hij is een champion, een great athlete. En hij heeft he, een he fantastisch job vandaag. Nou, je hoorde net, records zijn er om gebroken te worden, dus Gettinger. Uh, Baumgartner heeft het fantastisch gedaan, zei hij. Eén record blijft voorlopig in handen van Gettinger. Die van de langste vrije val ooit. Hij maakte in 1960 een vrije val van 4,5 minuut. Baumgartner trok zijn parachute open na iets meer dan 4 minuten. In Italië begint vandaag het proces tegen de bemanning van de Costa Concordia. Luxe cruise schip ongelukte in januari bij het aanlandje Gisello. De Lio 32 processies kwamen daarbij om het leven. En het gaat in het proces vooral om één man, vertelt correspondent Rob Zoutberg. Alle ogen gaan toch weer dan in de richting van die Francesco Schettino...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 Gaat oh, terug, gaat terug, riep de kustwacht en bleef Ahmad roepen, maar de kapitein deed het niet. En daarmee kreeg hij heel Italië over zich heen. Iedereen is tegen hem en ik denk ook dat hij de hoofdschuldige is, zegt deze man. Ja. Maar ik denk niet dat hij in zijn eentje verantwoordelijk is voor de ramp. Kapitein Neschitino is dan ook niet de enige die terecht staat. In totaal moeten zeven bemanningsleden voorkomen. Bijzondere vondst was er bij het televisieprogramma Schatgraven van Omroep Gelderland. Daar dook tijdens de opname een vroegwerk van Piet Mondriaan op. Het schilderij is een portret uit 1896 van een jongetje van vijf jaar. En zijn vader zou het werk cadeau hebben gekregen van Mondriaan. Taxateur Mark Haasnoot heeft het schilderij gecontroleerd op echtheid. Het is natuurlijk in kunsthistorisch opzicht een verschrikkelijk belangrijk schilderij. Omdat er niet zoveel uit die tijd is. Dat is natuurlijk veel weggegaan. En, en, men kent Mondriaan van andere schilderijen. zal niet zozeer naar dit soort schilderijen kijken en verwijzen. Maar dat het er is en dat we kunnen toevoegen aan het oeuvre... vind ik een heel belangrijke vondst. En Haasnoot schat de waarde van het portret op 40.000 euro. De eigenaar wil niet dat zijn naam bekend wordt gemaakt. Zijn familie hoopt... dat dat het kunstwerk naar een museum gaat. De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney heeft uitgehaald naar vicepresident Joe Biden. Die zou tijdens het televisiedebat tussen de running mates hebben gelogen over de aanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi in Libië. Daarbij kwam een Amerikaanse diplomaat om het leven. Biden zei dat er nooit om extra veiligheidsmaatregelen is gevraagd. Terwijl daarvoor vanuit het consulaat wel degelijk meerdere verzoeken kwamen. When de vice president of the United States directly contradicts the testimony, sworn testimony of state department officials, American citizens have a right to know just what's going on and we're is we do find out. Volgens de Witte doelde Biden alleen op Obama en zichzelf toen hij zei er is ons niets gevraagd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zou de verzoeken wel hebben behandeld. Komende dinsdag is er weer een presidential debat. Dan treffen we Romney en Obama elkaar in New York. Space Shuttle Endeavour is aangekomen bij het California Science Center in Los Angeles. De shuttle, shuttle vertrok vrijdagochtend op een oplegger vanaf het vliegveld van de stad. En wat volgde was een driedaagse rit van 19 kilometer maar dwars door Los Angeles. En dat was niet altijd even makkelijk. One crossing of the meest congested freeway in the United States, de 405. And some slight delays. The endeavor has reached its final destination, the California Science Center. Transport liep een pakje vertraging op omdat er bomen of stoplichten in de weg stonden buitenspiegels inklappen. En die moesten soms worden weggehaald, want dan hielp het niet meer. De operatie kostte zo'n 10 miljoen dollar. De Endeavor maakte tussen 1992 en vorig jaar 25 vluchten. Is nu rijp voor het museum. Vanaf 30 oktober wordt het ruimteveer getoond aan het publiek. Straks gaan de Europese beurzen weer open na een slechte week. Vorige week, Ajax uh, sloot vrijdag een half procent lager. Ook de beurzen in Frankfurt, Londen, Parijs verloren tussen de 0,6 en 0,7 procent. In Amerika was het niet veel beter, zelfs slechter. Over de hele week leverden alle grote Amerikaanse buurzen meer dan 2% in. In Japan wordt er middels weer gehandeld. Daar opende de Nikkei nagenoeg gelijk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 13 minuten over 6 voor het eerst vanochtend naar Mark Robin Visser. Mark Robin, goedemorgen. Een goedemorgen. Jij tast vanochtend behoorlijk in de duister. Nou, dat, uh, dat, dat, dat ben ik van plan om te gaan doen. Uh, ik zal het even uitleggen. Ik uh, bevind mij thans uh, op het uh, pittoreske stationsplein uh, in Leiden... Voor het, uh, voor het nieuwe Centraal Station. En ik kijk hier naar dat prachtige kunstwerk wat hier staat van Jan Wolkers. Dat heet Ode aan Rembrandt. Als je het niet kent, moet je toch eens een keer komen kijken. Het is een, een werk van staal met gekleurd glas. En uh, gewoon, ja, hoe zeg je dat, wit transparant glas. En daar zit dan licht in. En uh, dat kan ik zien. Maar als ik mijn ogen dan uh, dicht doe, dan zie ik dat niet meer. En uh, daar wil ik eigenlijk uh, uh, naartoe, naar dat niet meer zien. Want het is vandaag namelijk uh, de dag van de witte stok. En dat is dan dus, dat is de veertigste keer. En ik had er nog nooit van gehoord. Dus ik vraag me af hoe ik die andere 39 jaren hiervoor ben doorgekomen. Uh, maar nu dus de 40ste internationale dag van de witte stok. In de Verenigde Staten noemen ze het uh, White Cane Safety Day. En dat is de dag waarop uh, wij zienden uh, bewust gemaakt uh, worden. Althans, het is de bedoeling van uh, hoe het is om uh, slechtziend of blind te zijn. Dus dan ook dat kunstwerk van Jan Wolkers hier in Leiden niet te kunnen zien. En er misschien wel op een hele pijnlijke manier tegenaan lopen... want er is namelijk aan de onderkant een heel gemeen uh, marmeren randje... waar je met, precies op scheenbeenhoogte behoorlijk hard tegenaan. Er zijn ook een paar stukjes uit, zo hier en daar. Dus ik denk, zou daar dan niet een blinde tegenaan... nee, dat is waarschijnlijk een fiets geweest die er tegenaan gezet is. Maar goed, dan toch. Uh, Zometeen, wat, wat, hoe gaan we dat aanpakken? Zometeen komt hier iemand met, uh, met zo'n skibril, uh, die we zo afgepakt... En ik krijg ook een stok. En dan ga ik het experiment aan. Het is ook een beetje een radiofonisch journalistiek experiment. Want ik weet niet precies in hoeverre dat mijn, mijn prestaties als radioverslaggever zal beïnvloeden. Ongetwijfeld. Uh, en dan gaan we gewoon kijken hoe ver, uh, hoe ver ik daarmee kom. En ik krijg ook nog een assistent. En dat vind ik ook heel erg fijn. Dus ik zou dat in mijn eentje natuurlijk niet durven. Nou, gelukkig. Is er water in de buurt? dan gaan we gewoon kijken. Wat vind je? Wat zeg je? Marcel? Is er water in de buurt? Hoe bedoel je? Oh, nou, dan kan het oh, toch wel eens leuk van. worden. Ja, nee. nee, maar wel allerlei verhogingen en ja. zo. En verlagingen. No. Het Dat dagelijks leven naar. van een blinde. Jij gaat het meemaken, Mark Robin. Ja. En behandelt uh, alle moderniteiten waar ook uh, mensen die niet goed zien... Uh, mee te maken krijgen in het dagelijks leven. We horen van je. Mark Robin Visser vanuit Leiden. Oh. Walking along with his soul and his love Polyphonic Spree hoorde u met Hold Me Now. Nou, was wel heel snel weg. Tien minuten voor half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vandaag begint een belangrijk proces in Italië. Proces tegen de bemanning van de Costa Concordia. Het luxe cruiseschip vongelukte in januari... na een rampzalige manoeuvre op korte afstand van het eiland Giglio. 32 passagiers kwamen om het leven nadat het schip slagzij had gemaakt. Toch viel het aantal doden nog mee gezien het enorme aantal opvarenden. Meer dan 4000, stelt correspondent Rob Zoutberg... in een bijdrage vanuit de cruisehaven in Rome. Civita Vecchia is uh, de cruisehaven van Rome. En hier staan we voor zo'n drijvend flatgebouw. De Norwegian Epic. Het zijn 1, 2, 3, 8 verdiepingen. En uh, mensen die komen hier na een dagje Rome. Ze zijn hier aangemeerd vanmorgen nu weer terug met bussen... En ga hier weer aan boord van het schip. Ik ben zelf in een moment in, in een accident. Maar record toe Een Spaanse passagier die zegt, ik heb geen seconde nagedacht over dat ongeluk met die Costa Concordia. Het is dat jij er nu over begint. Ik was het zelf eigenlijk alweer vergeten. Um, ik geloof dat man doet zichzelf een gefallen waar man niet aan denkt. Maar ik geloof, als man de hele tijd aan denkt, dan kan man zich niet ontspannen, dan kan man dat niet alles genieten. Een van de dingen die natuurlijk belangrijk is, is dat je erop vertrouwt dat het veilig is aan boord. En het is misschien ook wel vergelijkbaar met een vliegtuig. Je kan, als je aan boord van een vliegtuig stapt, ook niet de hele tijd denken dat het misschien wel neerstort. En zo is het natuurlijk aan boord van zo'n cruiseschip niet anders. Ja, goed, goed, goed, goed. Bij de hoorzitting zal de hoofdvraag gaan over de schuld van Francesco Schettino, de kapitein van de Costa Concordia. Hij voer vermoedelijk te dicht langs de kust en verliet het schip ook nog eens voor alle passagiers van boord waren. Zo blijkt uit een haast absurd gesprek van Schettino met de kustwacht op 13 januari, de nacht van de tragedie. Hier spreekt commandant De Falco. Spreek ik met de kapitein? Ja, goedenavond, commandant De Falco. Mag ik uw naam alstublieft? Ik ben kapitein Sketino. Sketino? Luister, Sketino. Er zitten mensen vast op het schip. Keert u terug met de reddingsloep naar de boeg van het schip? Er is een touwladder. Ik wil weten hoeveel mensen daar nog zijn. Is dat duidelijk? Commandant, ik wil u iets zeggen. Uh, nou, het schip is momenteel. Kapitein, spreek luider. Pak die microfoon vast en spreek met een luide stem. Begrepen? Ja, het schip is gekanteld. Dat snap ik. Luister. Ga aan boord en vertel hoeveel mensen daar zijn. Sketino, je hebt jezelf gered, maar je krijgt problemen. Ga aan boord, lul. Je ziet dat die cruiseboten eigenlijk steeds groter worden. 4.000 mensen aan boord. En tegenwoordig gaat het al tot 6.000 mensen die aan boord zijn... Is er eigenlijk wel een limiet? Non c'è un limite al numero di persone che possono andare a bordo van een nave. I limiti di stabilità sono imposti dai regolamenti. In de binnenstad van Genua, met ingenieur Massimo Canepa, die voor een verzekeringsmaatschappij hier onderzoeken uitvoert naar de veiligheid van schepen. De limiti dimensionali della ja, nave de accessibilità dei porti. er is eigenlijk helemaal geen limiet. De enige beperkingen die er zouden kunnen zijn voor een cruiseschip is of het wel überhaupt een haven kan binnenvaren. Of het dus niet te groot is. Maar goed, je kan veiligheidseisen kan je net zo hoog opgooien als je wilt. En kunnen er dus meer mensen aan boord. Avrebbe potuto superior in circonstanten diverse en conditieën die panico major. Ja, ik denk dat het nog meeviel. De 32 mensen die verdronken. Wat natuurlijk wel hielp was dat het schip redelijk dicht langs de kust voer, waardoor er geen paniek uitbrak. Ja, het had nog veel erger kunnen aflopen. Nog altijd zijn er passagiers van de Costa Concordia zoek, die worden mogelijk de komende tijd nog gevonden wanneer het cruiseschip wordt ontmanteld. Een bijdrage vanuit de haven van Rome van de correspondent Roop Zoutberg... later in de uitzending meer over de zaak rond de Costa Concordia. De oorlog tegen terreurorganisatie Al-Shabaab in Somalië... leidt tot spanningen in de regio, zoals in Kenia... waar de afgelopen weken aanhangers van Al-Shabaab kerken aanvielen. Aan de Keniaanse kust wonen moslims en christenen naast elkaar. Maar Afrika-correspondent Koert Lindeyer merkt... dat de bewoners daar nu vrezen voor een godsdienstoorlog. Duizend jaar geleden kwamen op de monsoenwinden... en deze golven Arabische en Persische handelaren... in hun zeilschepen aanwaaien op de kust van wat nu Kenia heet. Ze verspreiden hun geloof... en de 25% moslims van de Keniaanse bevolking... woont nu goed deels langs de kust... Door de oorlog in Naburig, Somalië dreigde voor het eerst in Kenia een conflict tussen moslims en christenen. Ik uh, kom het kantoor van Mohuru binnen. Dat is de mensenrechtenorganisatie voor Moslims. Hier in Mombasa. En probeer Mr. Yusuf te spreken. Hadi. Can I come in? Kan ik binnenkomen? Hi, Mr. Yusuf, how are you? I'm very fine. And you? Not bad, not bad. Wat denkt u? Dreigt er een gevaar voor Kenia? We vrezen voor gevolgen in Kenia door de oorlog in Somalië. We leven hier met vele Somaliërs in Mombasa. Het zijn onze geloosbroeders. Maar ook de Somalische terreurgroep Al-Shabaab kan hier binnenkomen... want onze grenzen worden slecht bewaakt. Alles kan nu gebeuren. We zijn op onze hoede. So. All of us are very about it. In de files van gemotoriseerde ricksha's wring ik mij op weg naar Najib Balala. Hij is de belangrijkste politicus van Mombasa en aan de kust. Meneer Balala, dreigt er een gevaar door al-Shabab? Al-Shabab will definitely and obviously hit back to Kenya. Absoluut, al-Shabab zal terugslaan, want het Keniaanse leger vecht tegen deze groep in Somalië. De young boys who are recruited will eventually find their way back. In Kenia gerecruiteerde al-Shabab-strijders komen terug. De moskee en de katholieke kathedraal liggen op een steenworp afstand van elkaar in het hartje van Mombasa. Begin vorige maand vonden hier drie dagen lang hevige rellen plaats na de moord op een vurige islamitische prediker die in de moskee jongeren had opgeroepen zich bij al shabaab aan te sluiten. Bij de rellen ging een kerk in vlammen op. If we have a peaceful Somalia, if we have a democratic Somalia zal the uh, het the level of violence will subside. Marcelino Wazega werkt voor de mensenrechtenorganisatie... van de Katholieke Kerk in Mombasa. Als Somalië weer vreedzaam is, zal ook de rust tussen de religies in Kenia weer terugkeren. I think from the moment we moved into Somalia and we declared war on Al-Shabaab, which is a branch of Al-Qaeda, then Al-Qaeda at that point in time declared us. Wathaiga geloofde dat vanaf het moment dat Keniaanse troepen vorig jaar Somalië binnenvielen om Shabab te bestrijden, Al-Qaeda Kenia tot aardvijand heeft verklaard. Want al-Shabaab werkt samen met Al-Qaeda. Kenya is een enemy van Al-Qaeda. En ik denk we een target and we a target in de In de kathedraal hier achter me worden kerkgangers met metaaldetector gecontroleerd. op bommen. voordat ze de kerk binnengaan om te bidden. Dat is wel een erg hoge prijs hè, voor de veiligheid. Ik ben blij dat die beveiliging nu overal in Kenia. ...bij kerken plaatsvindt. Daar zullen Kenianen mee moeten leren leven in de toekomst. En ik denk dat dit iets wat Kenians met moeten leven. Reportage vanuit Kenia van onze correspondent Koert Lindeij. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Ricky van Haaren neemt vanavond in de tweede pre-opwedstrijd van Jong Oranje... ...hebben het uiteraard over voetbal... Tegen Jong-Slowakije de plaats in van Jordi Klasi, De Feyenoorder, die in Slowakije nog in de basis stond, zit inmiddels bij het grote Oranje. Jong-Oranje verdedigt in Rotterdam een 2-0 voorsprong. Als de ploeg die vasthoudt, gaat het volgend jaar naar het EK in Israël. Maar de bondscoach, Cor Pot, houdt nog een kleine slag om de arm. Kijk, het is ook een prachtig resultaat 0-2. Maar we moeten niet vergeten dat we in de eerste zeven seconden al met 1-0 achter hadden kunnen staan. Hè, door een nalatigheid. En we hebben daarna ook nog kansen weggegeven aan, aan de tegenpartij. Wat helemaal geen slechte ploeg is. Wij hebben op het juiste moment hebben we toegeslagen. Dat is ook verdienstelijk. Maar we zullen nog heel hard aan de bak moeten om het resultaat binnen te halen morgen. Want het is nog niet zomaar een gelopen koers. Marco van Ginkel van Vitesse scoorde in Slowakije bij de doelpunten voor Jong Oranje. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. Ja, we hebben natuurlijk een ja, goede uitgangspositie, 2-0 voor. En, ja, we willen gewoon, uh, ja, deze wedstrijd winnen, we hebben een hoop uh, thuispubliek. We willen uh, ja, een betere wedstrijd spelen als de vorige keer. En, uh, hopelijk kunnen we gewoon, uh, deze wedstrijd ook winnen en een uh, goed resultaat neerzetten. En Corpot kan bij de plaatsing voor het EK rekenen op een flink aantal extra spelers. Internationals als, internationals als Strootman, Fer, Martins Indy, Narsing en Van Rijn... hebben allemaal nog de leeftijd om op dat EK te mogen spelen. Ze hebben Pot aangegeven ook graag mee te gaan naar Israël. Kaap Verdië heeft voor een daverende voetbalprimeur gezorgd. Het team bereikte voor de eerste keer in de geschiedenis... de eindronde van het toernooi om de Afrika Cup. In de playoffs werd het uh, favoriete Cameroen met stairspeler woog in de gelederen voor eigen publiek uitgeschakeld. In de ploeg van Kaapverdië speelt Tony Varela, middenvelder van Sparta. Hij denkt dat het in Kaapverdië een gekke huis is. Ik denk dat uh, het heel, uh, heel het eiland wel op zijn kop staat. Of dus alle eilanden, denk ik. Ik heb uh, berichten gehoord en, uh, dat het een en al volksfeest is, en uh, dat iedereen uh, aan het feesten is. Dus, uh, dat gaan we nu uh, meemaken? Varela komt morgen weer terug in Nederland. Gaat zich dan voorbereiden op het volgende competitieduel met Sparta tegen Volendam. Ja, nu is, uh, nu is het even genieten hiervan. En uh, twee dagen genieten. En dan als ik terug ben in Nederland. gaat ik dan weer om naar Sparta. Dus uh, dat is wel net meer belangrijk. De uitgeschakelde Cameroen won de Afrika Cup vier jaar. Het eindtoernooi om die Afrika Cup wordt begin volgend jaar in Zuid-Afrika gehouden. Patrick Stietzinger heeft in Eindhoven de Nederlandse titel op de marathon veroverd. Limburgse atleet legde de afstand van 42 kilometer in 195 meter af... in 2 uur, 16 minuten en 51 seconden. Koen Rijmakers, de grote favoriet voor de titel, eindigde teleurstellend als tweede. Ja, dat is wel een, uh, een zuur gevoel. En uh, ja, je kan af en toe een slechte dag hebben natuurlijk, maar... Uh, de kunst is om uh, met de marathon om te plannen dat je juist een goede dag hebt op de dag van de wedstrijd. Omstandigheden waren heel behoorlijk, dus daar heeft het niet aan gelegen. Maar uh, ja, ik was zelf gewoon heel erg slecht vandaag. 40-jarige Miranda Boonstra greep de titel bij de vrouwen. Ze finishte in 2 uur 28 minuten en 13 seconden en was dik tevreden. Ik voelde me ook echt wel heel fris eigenlijk, toen ik over de finish kwam. Ik had wel ja, licht, ik bedoel je benen gaan gewoon pijn doen zeg maar, op het eind, dus je voelt wel van alles. Maar uh, ja, ik voelde me echt nog wel, wel fris, ik bedoel, kon nog echt juichert over de finish komen. En uh, ja, in Rotterdam was ik gewoon echt wel veel leger, veel meer op. En Michael van Gerwen heeft in Dublin na een sensationele inhalrace... de World Grand Prix op zijn naam gebracht. De 23-jarige Brabantse darter versloeg de Engelsman Mervyn King in de finale met 6-4. Het was de grootste zege uit de carrière van, van Gerwen. Goed voor 125.000 euro. Radio 1. Het NOS-journaal. Half zeven geweest, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. Tanja Nijmeijer gaat in Havana namens de FARC onderhandelen over vrede met de regering van Colombia, melden Colombiaanse media. Dat Nijmeijer op het laatste moment aan het onderhandelingsteam is toegevoegd, zou bij de Colombiaanse regering slecht zijn gevallen. En die gesprekken moeten vandaag beginnen in Oslo en daarna verder gaan op Cuba.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 Zeven mensen staan terecht, onder wie de 52-jarige kapitein, Francesco Schettino. En in Peking is de vroegere koning van Cambodja, Norodom Sihanouk, overleden. Hij was 19 toen hij op de troon kwam. Hij groeide uit tot een vader des vaderlands, leefde tientallen jaren in ballingschap, vooral in China. En bij elkaar werd hij drie keer tot koning gekroond. Norodom Sihanouk is 89 geworden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. In grote delen van het land is het bewolkt en in het noorden en oosten komen nog een paar buien voor. Vanochtend verdwijnen de buien in het oosten en ook in het noorden neemt de buigheid wat af. Het is bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. Vanmiddag verschijnen in het noorden en westen van het land weer een aantal buien. In het zuiden en oosten blijft het overwegend droog. In de westen tot zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en het wordt 12 of 13 graden. Ook vanavond blijft de noordwestelijke helft te maken houden met neerslag. Morgen, dinsdag... Trekt vanuit het westen een regengebied over het land. De dag begint bewolkt met perioden met regen. In de middag wordt het droger en breekt af en toe de zon door. Er staat dan een stevige zuiden- tot zuidwestenwind. In het binnenland is de wind matig tot vrij krachtig. En aan de kust staat een harde wind. Het wordt morgen 13 graden. ANDB Verkeersinformatie. Begin van de ochtendspits rond Amsterdam en Rotterdam. Eentvieler valt op op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen de afrit Avondhoorn en de afrit Weidewormer 9 kilometer. Er was een aanrijding, maar de weg is inmiddels weer vrij. Goedemorgen. Het is 4 minuten over half 7 uur. Luistert naar het NOS Radio 1 Zona. Voor het eerst sinds het aantreden van de nieuwe leider Kim Jong-un... is er een Nederlandse handelsdelegatie onderweg naar Noord-Korea. Ambtenaren van Economische Zaken en mensen uit de agrarische sector... zijn nu op het vliegveld in Peking en ze vliegen zo door naar dat communistische land. Een van de delegatieleden is landbouweconoom Doeke Faber. Dag meneer Faber. Goedemorgen. U moet uh, uw mobiele telefoon inleveren, hebben wij begrepen... dus we kunnen u straks niet meer spreken. Waarom is dat eigenlijk, dat inleveren? Uh, nou ja, dat, is een, uh, dat is, hebben ze een gewoonte gemaakt in uh, Noord-Korea. Dan moet je alles inleveren wat uh, telefoon en computers betekent. Dus de, die bij je straks spijt. Uh, overigens niet een erg zinnige maatregel, want in het land heb je geen bereik. Oh, <laughs> nou, dan heb er ook niet veel meer aan. Nee, nee. Meneer Faber, wat, wat gaat u doen in Noord-Korea? Wat is het doel van, uh, van de missie? Uh, de missie is een, een, een fact-finding missie waar uh, een aantal um, missieleden vanuit de Universiteit van Wageningen en vanuit het bedrijfsleven... Uh, en vanuit de overheid kijken wat er kan, zou kunnen gebeuren... op het gebied van uh, de honger en armoede, de voedselzekerheid. Dus we kijken met een, een beetje met een oog naar de toekomst... hopen dat uh, de, de Noord-Koreaanse de overheid de, de, de ramen wat verder open zet... en dat er zich op termijn uh, kansen voordoen voor het bedrijfsleven. Maar met name ook vanuit de overheid om, uh, om naar de voedselzekerheid te kijken... Uh, voor hulpverlening uh, in het geval van uh, honger en armoede. Ja, want die honger en armoede is er vanwege het isolement uh, uh, waarin Noord-Korea verkeert. Uh, en zijn agressieve buitenlandse politiek uiteraard. Heeft u het idee, uh, meneer Faber, dat de, het regime in Noord-Korea zit te wachten op uw hulp? Uh, ja, dit is een initiatief van, uh, van de Noord-Koreaanse overheid. Die uh, de Nederlandse overheid heeft uitgenodigd om uh, met hen te kijken naar de mogelijkheden voor de landbouw. De landbouw heeft, uh, heeft een veel grotere potentie dan ze kunnen waarmaken op het ogenblik... Uh, door gebrek aan, uh, aan inputs zoals kunstmest, uh, goede zaden. En wij gaan nu kijken van wat zou Nederland daar nu aan kunnen bijdragen... Uh, op korte termijn en misschien wat op langere termijn... om die voedselzekerheid te, te verbeteren... en uh, hogere productie te realiseren um, op het gebied van uh, nou, de voedsel uh, mais, aardappelen, uh, rijst. Uh, maar we zijn ook aan het kijken naar uh, de zaden. Dus ja. Er zijn mensen van het bedrijfsleven die, uh, die, die kijken naar de mogelijkheid om... Uh, misschien op korte of lange termijn uh, daar een afzetmarkt te vinden. Ja, want het is wel degelijk ook de koopman die naast de domineeën meereist, uh, meneer Faber. Want, uh, ja, dat is een beetje waar. Had u kunnen verwachten natuurlijk. Ja, want u bent er wel eens geweest. Wat zijn de mogelijkheden daarvoor... Een land als Nederland, mocht inderdaad die ramen wat open gaan? Um, Nederland heeft natuurlijk op het gebied van landbouw heel veel te bieden. Uh, we hebben al jarenlang uh, studenten uit uh, Noord-Korea die, uh, die meelopen in Wageningen. Die daar uh, uh, zowel de, de maatverkosten als de uh, promotieopleidingen volgen. Het uh, zijn prima studenten. Um, uh, we doen veel onderzoek, uh, zowel in Nederland als in uh, Noord-Korea op het gebied van uh, de aardappelteelt. Uh, daar duurt Nederland uh, heel goed in en, en aardappelen, aardappelen zijn een, uh, een belangrijk voedsel in Noord-Korea. Daarvan kan de productie uh, stukken hoger. Um, die ligt nu op ongeveer de helft van wat we in Nederland realiseren. Dus dat zijn enorme mogelijkheden. De potentie in Noord-Korea is groot. Alleen uh, uh, de middelen ontbreken om, om die potentie te realiseren en daar zijn we nu... Deze missie is er één van, eh, om eens te kijken van wat, wat zouden we nu kunnen betekenen voor Noord-Korea op de kortere en de langere termijn. Ja. Met name op het gebied van voedselzekerheid, maar ook met een schuin over naar uh, de, de sierpiltsector. Men is zeer uh, bloemen minded in uh, Noord-Korea. Dan nou, kijken we ook een beetje wat we kunnen betekenen voor de siertelt in, in Noord-Korea. Als het gaat om landbouw en, en voedselzekerheid... kan ik me voorstellen dat de bevolking van Noord-Korea er blij mee is. Um, maar er is in het verleden natuurlijk ook kritiek gekomen... Hè? Um, vanuit Nederland, vanuit andere landen, op vergelijkbare handelsmissies. Nederland zou daar niets te zoeken hebben, juist vanwege het regime... en de manier hoe ze het volk strak houden. Wat, wat vindt u van die kritiek? Ja, heb. Uh, er zijn twee kanten uit. Er is een school die, die, die ervan uitgaat dat je moet vooral met dit soort regimes niet voor zelf willen worden. dat het regime meer openheid voor zaken geeft, mensenrechten respecteert, etc. Um, dat is één kant. Je kunt natuurlijk ook zeggen, alles wat wij kunnen bijdragen aan een betere voedselvoorziening voor het land, uh, daar help je de mensen mee. Uh, nou, van deze laatste school ben ik wel een aanhanger. Um, uh, als wij iets kunnen betekenen voor de landbouw en de landproductie daar omhoog brengen... en daarmee het leven voor de mensen uh, wat raar kan maken... dan uh, heb ik er geen enkele moeite mee om met dit soort schemes te werken. Nou, um, uh, succes. En uh, wij hopen u weer te spreken als u terug bent, meneer Faber. Uh, nou, ik, uh, laten we hopen dat het allemaal goed gaat en dat doet het graag voor u. Doeken Faber, Landbouweconom. Dank u wel. Hartelijk dank. Tien over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het was altijd de droom van elke aanstormend artiest. Op de planken staan van Theater Carré. Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het Amsterdamse theater... stonden de cabaretiers zondag in de spotlights... met een 2,5-durende marathon. Nieuwe en bekende cabaretiers wisselden elkaar af. Verslaggever Mark Hamer ging kijken gisteren... en merkte dat de jonge garde een stuk nuchterder tegen Carré aankijkt... dan de oude generatie. Zijn jullie klaar voor een spetter in de knallende middag? 3, 2, 1... Hoppa! Hoppa! Bert Visser, vandaag wel een bijzondere rol. Spreekstelmeester, hè? Ja. Het is... In Carré. In Carré nog wel, dus Ja, ah, zeer vereerd. Kunnen u zich de eerste keer nog herinneren hier? Nou, nah, dood. Ik heb van de eerste tien minuten van het programma niets meegegeven. Ik, ik ging dood in de coulissen. Ik dacht, dit mag niet fout gaan. Ik sta voor het eerst in mijn leven in Carré Ik heb altijd van gedroomd. En ja, ik vond het verschrikkelijk. Maar na tien minuten begon ik een beetje te ontspannen. En de zaal zat heel erg mee. Zat ook stampvol. En nou, nah, toen vond ik het een... was een droom. Toen ben ik de hele nacht door Amsterdam wezen wandelen. Gewoon, ik kon toch niet slapen. Ik was helemaal... ah man, ik was helemaal... Uh... Ik vond het geweldig. En de tweede avond was, dat, dat, was de zenuw ook al een beetje weg. Maar de eerste keer kan ik heel stoer zeggen, oh, deed me niks. Maar ik, was, ik ging echt dood. Ja. Het is al 125 jaar oud, hè? Hou er rekening mee. Oh, wacht, oh, daar ben ik. Cabaret begonnen als Circus Theater. Waarom ja. is het zo goed voor cabaret? Het is zo goed voor Cabaret, eh, omdat het, het is een, een zeer dankbaar publiek is als het ook een goed programma is. Ik kan me ook voorzetten als je het niet slaagt dat het een heel pijnlijk stil eh, hol is. Maar we hebben altijd een groot feest hier en er ja, zit wel 1700 man eh, tot het dak. Maar het zit toch wel weer dichtbij ook en het, het, het, het, het lach rolt zo lekker door de zaal. Ah, is, de lach rolt lekker door de zaal? Ja, de zon. lach rolt lekker door de zaal. Wat helemaal is dat dan? Hoe gaat dat? Van van, als, als je een goede grap hebt en, en die lach weet je, je weet waar de lach zit... Dan, dan komt het helemaal van boven naar beneden rollen. Dan komt nog het middendeel, dan nog het voordeel. Je moet, ik speel ook meestal twee keer een uur en de carrière is altijd twee keer een uur en tien minuten. Duurt, je moet iets langer wachten om de, op die lach. Want het, zit zo, het rolt echt van beneden naar beneden. geld. Hallo! Goedemiddag! Wat een slecht idee dit, zeg! <laughs> Jullie moeten nog tot 9 uur. Fijn. Madeleine van der Swaan, directeur van Carré, de viering 125 jaar Carré... Waarom hoort daar cabaret bij? Nou, bij de viering horen alle genres die hier in Carré op de planken staan. Uh, dat gaat van klassiek tot ballet, tot popmuziek, tot cabaret. En cabaret heeft natuurlijk een onlosmakelijke plaats in Carré. Alle grote namen hebben hier gestaan. Als je hier door de gangen loopt, dan word je al toegelachen... door uh, Jos Brink, uh, Toon Hermans, Paul van Vliet en noem maar op. Daar hoort natuurlijk ook het talent van nu bij. Dus wij zijn heel blij dat ze hier nu allemaal in zulke getalen aanwezig zijn. Twaalf een half uur lijkt me wat lang voor alleen maar grappen. Het is grappen en muziek, hè? En het, is, en het is wat dat betreft uh, uh, het, het harde lachen tot het prachtig luisteren. Nou, we hebben net Wendens Nijders uh, gehad, dat gewoon heel intieme muziek is. I my eyes, I the doors. Het mooie is natuurlijk de diversiteit van vandaag. En dat je niet alleen de mensen uh, ken, uh, ziet die je al kent, maar dat je ook verrast wordt door mensen die je misschien nog niet eerder hebt gezien of ook niet live hebt gezien. En dat maakt zo'n dag uniek. Daniel Arends. Dankjewel, Ah, kijk, altijd fijn als je opkomt en twee mensen peren. Hem. Maakt niet uit, ik ken veel racisten. Ga maar lekker weg. Ja. Dag, racisten. Daniel Arens. Ja. Wel al een aantal jaren bezig, ja. maar nog nooit in carré gestaan. Nee. Is het nou anders in zo'n zaal spelen dan ergens anders? Nou, je moet het wel kunnen, ja, dit. Het moet ook een beetje bij je stijl passen. Maar ik ben toch op het podium iemand die uh, uh, zegt wat hij denkt... en gewoon de mensen echt aanspreekt. Kijk, er komen ook gewoon weer nieuwe mensen bij. Hallo, welkom. Dag, mevrouw. Ik ben Najib Amali. ga lekker ja. zitten. Ja. Heerlijk om eindelijk een keer op de planken van Carré te staan. Ik hou van optreden en het maakt niet uit of het in Carré is... of Klein Bellevue of uh, in Pepijn in Den Haag. Dat... Uh, het, uh, je moet spelen waar jij het beste tot je recht komt. Ik ga weg, ik geef jullie terug aan die, uh, aan die twee schatten... Die, de, die dit allemaal op touw hebben gezet. Uh, jullie waren heel lief voor mij tot ziens. Zo dadelijk in het Radio-In-Journaal. Dat klinkt als een ouderwets gewas, suikerbiet. Maar door alle nieuwe technologieën is hij belangrijker dan ooit. Hier is de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het op de weg? Ja, rond Amsterdam staan al behoorlijk wat lange files. Dat had ook te maken met een ongeluk op de A7... hoorn richting Zaandam. Er staat nu nog file tussen de afrit Avenhoorden Van en Purmeren-Zuid. 10 kilometer. Maar de weg is daar inmiddels weer vrij. Wat verwacht je verder voor de ochtend? Ja, het is natuurlijk herfstvakantie in een groot deel van het land. Vooral in het midden en zuiden. Dus toch een wat minder drukke ochtendspits. De meeste files staan rond Amsterdam. Rond half negen zo'n 100 kilometer file. Oké, okay, tot, later. tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. gaan we naar Mark Robin Visser. Die is in Leiden vanochtend. Daar ga je, Mark Robin, je op de tast voortbewegen. Ja. En je gaat proberen dat kunstwerk van Jan Wolkers heel te laten. Uh, ja, dat is op zich niet moeilijk, want dat is een heel uh, stevig uh, kunstwerk. Maar ik, ik, ik moet vooral zorgen dat ik mezelf heel laat. En daarom uh, heb ik Tom bij me. Tom is uh, onze radio -stagiair. Goedemorgen, Tom. Hey, goedemorgen. Uh, Tom is met de, met de trein gekomen, want ze hoort dat studenten die horen met de trein te komen. Uh, Tom, uh, jij bent van vanochtend mijn assistent. Uh, want ik, ik heb hier zo'n skibril in mijn hand. Die heeft Peter Hulsen meegenomen. Ook goedemorgen. Goedemorgen. U bent van Vizieris en dat is de Belangenclub van Blinden en zeg Slechtzienden. Van iedereen die minder gezichtsvermogen heeft en oogziekte heeft of inderdaad blind of slechtziend is. Ja. En hoe is dat met u persoonlijk gesteld? Ik ben zelf uh, heel sterk bijziend en ken vooral wat dat betreft de medische kant van uh, oogvraagstukken. Maar dankzij contactlenzen kan ik vrij redelijk zien. Ja. En waarom doen we dit allemaal voor de mensen die hier zojuist hebben ingeschakeld? Het is vandaag de uh, dag van de witte stok. Het is vandaag de dag van de witte stok. 15 oktober is internationaal de dag waarop blinden en slechtzienden aandacht vragen ja. voor vooral uh, bewegen, uh, je oriënteren. Je weg vinden, de toegankelijkheid van steden. Ja. Ik snap het, en jullie noemen dat een taststok, en ik krijg er ook een, maar ik ga eerst even uh, de, de, de, de donkere skibril opzetten. Tom, ik zou zeggen: hou jij de microfoon vast? Dan uh, pak, neem dat allemaal maar even over. En, en mijn plan is, uh, Marcel: ja, ik weet niet hoe lang ik het volhoud, maar dat ik hem gewoon uh, voorlopig ophou. Uh, en, dan, en dan kijken we wel hoe dat gaat. Ik moet even mijn koptelefoon afzetten, anders kan mijn bril niet op. Dus ik ga nu even het grote elastiek over mijn hoofd. En dan gaat nu voor mij het licht uit. Tom, ben je er nog? Ja, ja. Waar ben je? Oh, daar. Ja. En uh, ja, ik krijg nu een stok. En uh, dan stel ik voor dat je me even vertelt uh, wat ik nu moet gaan doen. Want ik ben nu dus gewoon op jullie en op mijn uh, gehoor aan. Ik hoor dat er een bus aankomt, maar ik weet niet waar die vandaan komt. Nou, Mark, Robin, we staan in, uh, in Leiden op het stationsplein. Ja. Als jij nu als uh, blinde, zeer slechtziende uh, de stad Leiden in wilt... Ja. dan uh, kan je daarvoor een zogenaamde geleidelijn gebruiken. Die loopt vanaf het stationsplein de stad in. En jij staat aan het begin van die lijn. Dat zijn die ribbels, hè, die, als, uh, die ik gewoon altijd overal in de stoep zie zitten. Die je bijvoorbeeld op een station heel duidelijk ziet. Mooie ja. rechte uh, ja. lijnen op een perron, uh, bijvoorbeeld. Maar ik zie ze nou natuurlijk. Oh, hier zit die, geloof ik, in de stoep. Hier in Leiden ligt een uh, iets andere variant. Ga het maar eens proberen. En het is helemaal nieuw, hè. In Leiden is alles opnieuw uh, bestraat. Hier opnieuw bestraat. Straat inderdaad. Bon, jij houdt me wel in de gaten, hè? Dat ik niet voor een bus loop. Ik kijk goed uit, jou ja. hoor. En ik moet nu de lijn volgen naar het centrum. Ik doe dit echt steentje voor steentje. Ik heb het gevoel, als ik dit in dit tempel volhoud... dat we morgenmiddag in het centrum van Leiden zijn aangekomen. Heb ik nog steeds de ribbel, ja, hè? Uh, Marcel en Lara, ik, ga, ik loop even door langs de ribbellijn. En ja. dan uh, stel ik voor dat jullie straks nog even weer bij me terugkomen. Dit gaat wel even duren. <lacht> dit duurt wel even. Nou, dan gaan we je uitgebreid ik ook volgen. Zeggen, ik wil even zeggen... in een pijt, hoor. Doe dit uh, Maar Robin, ja, waarom Lara, praat je eigenlijk zo hard nu? Omdat ik, maar, omdat ik niks zie, denk ik. Dat gaat vanzelf, <lacht> ja. Dat ik het gevoel heb dat ik geluid moet maken. Ja. Zo van hier ben ik, pas op. Ja, ben ik nog in de lijn, jongens? Kwijt, Mark, ik ben de, de, de, de lijn, ik oh, ben nou mijn lijntje al. Het komt niet goed, volgens oh, nee. mij. <laughs> oh, hier is die. hier is ja. die. Nou, rustig okay. ademhalen, ja. Mark Rolwing. Ja, tot straks. Yo. Doeg. <laughs> Doeg. <Godverdorie. laughs> Wat <laughs> <Okay>, hoor. <laughs> Heb je het idee wel het Ik aan? hem. Walk away slowly, you don't have to take this.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 try In Adams was dat met Chains of well. heeft je misschien al zien liggen op de Zeeuwse akkers. In Groningen, in de Flevopolder, hoge bergen suikerbieten. De oogst is in volle gang. De suikerbiet wordt door tal van innovaties steeds belangrijker als grondstof. Verslaggever Jeroen Schutheiser trok zijn laars aan... en dwaalde samen met tele-Arie van Nieuwenhuizen... door een zompige akker in West-Brabant. Wat een apparaten zijn dat... Enorme dure machines. En dat is ook de reden dat de, de, de bietenboeren ze zelf niet hebben. Die machines kosten tussen de 4 en de 5 ton, denk ik dus. En u huurt ze? Deze lab is ongeveer 8 hectare groot. Je moet je voorstellen dat dat ongeveer 16 voetbalvelden zijn. Is het goed weer om nu te oogsten? Het is goed weer, het, is, het zonnetje schijnt. Maar het is wel nat. We hebben afgelopen week 40 mm regen gehad. Nou hoor ik zometeen verhalen dat er, er gaat steeds meer met die bieten gebeuren. Er vinden tal van innovaties plaats. Merkt de Teder daar ook wat van? De prijs van suiker is nu al eigenlijk erg goed. Die wereldmarkt is hoog, dus daar profiteren wij van mee. Maar als er nog meer producten kunnen gewonnen worden uit die bieten... dan zullen wij daarvan mee profiteren. Men is bezig om uit restproducten van bieten afbreekbare plastics te maken. En dat staat nog in de kinderschoen, maar men is daar druk mee bezig... maar nog niet op praktijkschaal uh, uh, ingezet. We zijn hier in het station waar de bieten gesneden worden. Die worden tot Franse frietjes gesneden, de grote suikerbieten... om zo goed mogelijk het suiker eruit te halen. Uh, wij verwerken hier in uh, Dinteroord, in het West-Brabantse land... zo'n 23.000 ton bieten per dag... We gaan even naar het laboratorium. Hier is het ook een stukje rustiger. Frank van Noord, u bent directeur van de Suikerunie, Research en... En ontwikkeling, development. In het laboratorium wordt heel goed in de gaten gehouden... hoe die suiker goed uit die bieten gehaald wordt. Veel analyses worden er gedaan om een goede kwaliteit te garanderen. Nou was het vroeger heel eenvoudig. Uit een biet werd suiker gehaald. En wat er overbleef, dat ging naar de koeien en de varkens. Maar het is allemaal wat ingewikkelder geworden. Nou, het is leuker geworden. We willen die biet eigenlijk uiteenrafelen in al zijn componenten. Natuurlijk, witte kristalsuiken zal daar een belangrijk onderdeel van uitmaken. Maar je kan uit die biet veel meer halen. Geen afval, maar nuttig gebruiken. Noemt dus wat leuke voorbeelden. Wij houden zeg maar uh, pulp over. En uh, daar zitten vezels in. En die vezels die kan je gebruiken om bijvoorbeeld glasvezel mee te vervangen. Je zou er bijvoorbeeld skateboards van kunnen maken. Want die vezels zijn heel sterk. Ja, dat zijn hele sterke, maar ook hele lichte vezels. Wat kunnen we er nog meer van maken? Je kan met die bieten bijvoorbeeld ook uh, bioplastics uh, maken. En, en biopiepschuim bijvoorbeeld. Frisdrankflesjes? Natuurlijk, heel veel plastic wordt uit aardolie gemaakt. En ja, aardolie raakt op, het is niet zo duurzaam. Dus we zijn natuurlijk samen met partners aan het zoeken... kunnen we uit die hernieuwbare grondstoffen die gewoon hier van het land komen... kunnen we er ook plastic flesjes van maken. En dat zijn natuurlijk hele nieuwe ontwikkelingen. Er komt weer een vrachtwagen met bieten. Ja, weer 30 ton Nederlandse bieten die hier naar de fabriek toe komen. Nou, in al die bieten, daar zit uh, nog een beetje zand aan. Dat wordt er straks in de fabriek allemaal afgewassen. Dat zand verzamelt u ook. En dat verkoopt u weer aan de wegensector. Ja, dat klopt. En met al die uh, innovaties, meneer van Noord, volgens mij is dit gouden handel. Nou, wij zien uh, die bieten echt als de nieuwe olie. Het is een uit de grond gegroeide olie. Wij voorzien daar echt een gouden toekomst in. Daar heb je helemaal gelijk in. Er komt drie keer zoveel energie vrij bij die bieten teelt dan dat het kost. En, ja, en dat is gewoon pure winst voor de maatschappij. Al dus Frank van Noord van de suikerunie unie En hij vertelde tegen verslaggever Jeroen Schutteijzer. Tot aan kerst wordt er na verwachting 5,7 miljoen ton aan bieten gerooid en verwerkt. Het NOS Radio 1 Journaal. De ochtendkranten. We met de volkskrant, want de opmars van vrouwen in het openbaar bestuur stagneert. Na een flinke sprong in 2009 blijft het aantal vrouwelijke topmanagers bij de overheid nu steken op 26 procent, meldt de krant. Onder het kabinet Rutte is de ambitie om het aantal vrouwen in topfuncties bij de overheid te laten groeien losgelaten. Woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat geschiktheid het hoofdcriterium is. Hij wijst verder de bezuinigingen en de krimp bij het Rijk aan als oorzaken van de stagnatie. Oud-minister Guusje Terhorst vindt het niet verwonderlijk dat er geen groei is zonder diversiteitsbeleid. Zij riep vijf jaar geleden een meer diverse samenstelling van overheidspersoneel uit tot prioriteit. Volgens haar is er een impliciet voorkeursbeleid voor witte mannen. En ja, dat moet je actief doorbreken. Het is over en uit met de happy hours in de kroegen. Populaire uurtjes waarin goedkoop drank wordt geschonken hebben hun langste tijd gehad. Nu de Koninklijke Horeca Nederland zijn jarenlange verzet opgeeft tegen zo'n verbod op happy hours, schrijft de Telegraaf. Jarenlang streed de bond namens haar 20.000 leden voor behoud van vooral bij jongeren populaire twee halen, één betalen acties in kroegen en discotheken. De Koninklijke Horeca Nederland hoopt dat in ruil voor het opgeven van die strijd het dreigende verbod op de verkoop van lichte alcohol aan jongeren onder de 18 jaar van tafel gaat. De organisatie heeft dit per brief laten weten aan de informateurs Bos en Kamp. Duizenden IT-banen gaan voor Nederland verloren omdat studenten verkeerd worden opgeleid, schrijft het AD. Het bedrijfsleven verwacht dat vele vacatures door het slechte onderwijs onvervulbaar zullen blijven. Multinationals als Stork en Axonobel luiden de noodklok. Vrezen dat we al werk naar landen als India moeten verplaatsen. Met name hbo en universiteit laten flink wat steken vallen... bij het opleiden van IT-managers, zeggen de CEO's van Stork en Max Nobel. Er worden nu vooral programmeurs opgeleid... maar er is in het bedrijfsleven juist behoefte aan mensen... die als informatiemanager bijvoorbeeld de brug weten te slaan... tussen verschillende afdelingen. Surinaamse president Boutersen heeft zijn oog laten vallen... op een luxe Nederlands zorghotel in Paramaribo... als nieuw onderkomen voor hem en zijn staf. Hij wilde 10 miljoen dollar voor neertellen, schrijft de Volkskrant. Het pand is een viersterrenhotel met zwembad dat amper twee jaar open is. Volgens de krant kan de belangstelling van Bouterse voor het miljoenenpand aan de Suriname-rivier weinig begrip rekenen van de oppositie. Nieuw Front noemt het weer het bewijs van geldverspilling onder Bouterse. Als een kritisch parlementslid hoort nieuwe huisvesting... voor het kabinet van de president niet de hoogste prioriteit te hebben. Na zeven uur in het Radio 1 Journaal... hoort u meer over de onderhandelingen van uh, de FARC Die gaan beginnen met de Colombiaanse regering. En Tanja Nijmeijer is daarbij betrokken. Ze gaf ook een interview. Ook daarover hoort u meer. En van haar hoort u meer na zeven uur. Blijft u luisteren.